Ja, ja, verzaveld is goed. Ik... Vanin? Guido? De kei, wat in? Commissaris? Wat heb ik u gezegd? Is dat stil, ouwe? U hebt het gehoord. Ja, en één ding weet ik zeker, hè? Daar gaat gij nog van horen. Verdomme Wagen 7 aan Centrale, kom in. Ona 3421 Centrale luistert. Met vanin, Karin. Wat is er? Ah, ja, dat rijmt allemaal, hè, commissaris. Kom in, Van in, Karin. Ah, ja, dat rijmt allemaal, ja. Is de keel binnen? Nee, moet je hem hebben? Liefst niet, nu. Nee. Als ze me nodig hebben, ik rijnlaar. Is gaan kappen met Jean-Luc Vrooman. Als ze noteert, commissaris. Oké, okay. over en oud. Schattenbout. Mossa, commissaris. Alleen voor het rijm, kind. Alleen voor het rijm. Allee. MUZIEK yes. Adjunct commissaris van In. Ik heb een afspraak met meneer Vrooman. Volg me, please. Commissaire Van In, wat aangenaam om u weder te zien. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, meneer Van oh, nee, Ik ben verplicht om u nog een paar vragen te stellen in verband met uw oui, vraag oui, voor comprends. het dossier. Oh, oui. pas probleem. Zullen wij op de terras gaan zitten? Ja. Huh? Suivez-moi. Dus. Venez, dank u. Voilà. Is er bezoek, Jean-Luc? Uh, monsieur Van In, chouchou. Hmm. Uh, mag ik u mijn vrouw voorstellen, commissaire? Ah, ja, U had me toch kunnen verwittigen, Jean-Luc. Oh, je m'excuse. Dan had ik iets aangetrokken. Ja, nee, me niet kwalen, commissaris. Maar bij zo'n weer profiteer ik er van te zonder behouden. Mijn vrouw is nog fotomodel geweest, ziet u. Ah, ja, ja, ja. Het stoort toch niet als ik zo blijf liggen? Nee, nee, nee, nee, nee. Doet u maar. Een de champagne, commissaris? Het is kruk. Ja, graag. idris schenk eens in Als je wist. Sir. En commissaris, u komt ons toch niet vertellen dat u de zaak al hebt opgelost? Ik, eh... Uh... Maar enfin, mijn ma chérie. Ma femme, een sens d'humour een beetje speciaal, u voyez. Allee, à votre santé, hè. Gezondheid. Oké, Idriss. leave us alone. Zo. Vuur uw vragen mag op mij af, commissar. Ik ben benieuwd. Wel, kijk. We staan hier voor een bijzonder bizarre misdaad. Oh, salor. Ja, juwelen die toch etterlijke miljoenen waard zijn. Tussen de 20 en de 25 miljoen, schat mijn comptable. Voilà. Zo'n rijke buit wordt niet meegenomen, nee. Mm. Gewoon ter plaatse vernietigd. Tenzij we met een gek te maken hebben, kan dit dus alleen maar het werk zijn van iemand die jaloers is of uit is op wraak. Oh. Hebt u vijanden, meneer Vroma? Oh, uh, chouchou. Is dat we een ennemer hebben? Oh, niet iedereen heeft vijanden, Jean. Allez, allez, allez, des concurrents, oui, ça, maar. toch niet dat ze zoiets zouden doen. A, a, a, a Bruges zie ik in elk geval niemand die daartoe. Uh... De daders kennen nogthans de code van uw inbraak, Oui. Ze beschikten over een sleutel en waren op de hoogte van uw gewoonte... ...om s'avonds af en toe klanten te ontvangen... Oui, ...waarbij oui. u dan de bewakingsfirma verwit. Oui, oui. De mensen van Securitim waren ervan overtuigd... ...u die zaterdagavond aan de lijn te ah, ah, Ik heb en toen niet opgebet, commissair. Je heb het al gezegd. Wie kent de code nog buiten u? Mijn père, en... Itris. Uh, de bediende hier? Uh, oui, oui, oui. oui. Neem niet kwalijk, maar is dat niet... Wow. Ik wil niks suggereren, maar een huispersoneel dat op de hoogte is mm. van de code... Ik vertrouw Idriss à 100%. D'ailleurs, met de code alleen is zij niet veel vooruit, hè? Alleen papa en ik kennen ook de combinatie van de safe. En die veranderen wij om het jaar. komt precaution, vous comprenez? <laughs> niet dat ze veel geholpen heeft die precaution, vindt u ook niet, commissaris? Ja, dat is... Eh... Uh... Uh, vous savez, au début j'étais furieux. Zo'n kapitaal dat complètement foutu was. Maar nu ik van papa vernomen heb dat er een mouw kan aangepast worden... Ah ja? Ah oui... Met meneer De Key als getuige en een officiële analyse van de laboratoire judiciaire zal ik het verlies volledig van mijn belasting kunnen aftrekken. Hallo. Huh? Uh, oh, dat is bijzonder goed nieuws voor u. Uh, als u dat maar nou weet. En hoe vindt u de champagne, commissaire? Zal ik nog eens bijschenken? Graag. En, uh, als u uw jasje wilt uitdoen, ik heb het voorbeeld gegeven. Hè? Uh, ja, uh, ja. Ja. Ja. Toeristen, ja. Ze logeren in die zwanen, ze waren een van de eerste die gebeld hebben. Ook toeval dat die een lokale radio had opstaan. Ja, het Vlaams is zo'n hartstikke leuk taaltje, weet of je. Je gaf afgesproken. Vanmiddag om drie uur, in het hotel. Kijk eens hier, heren. Twee steeksjes bijarnijs. Appa, hè. Dank u. Zijn nog ten... iets misschien? Ja, misschien nog een duvelje. Oh ja, een duveltje. En uh, voor meneer? Uh, een perrier, graag. Perrier, ja. komt eraan. Smakelijk, Pieter. Dat zal niet manken, heer. Mm, Perfect, heer. Mm. Zie, om terug te komen op je visite van vanmorgen... ...je bent dus niet veel wijzer geworden. Ja, en nee. Ah, zo de kluts kwijt toen je mevrouw Vroom aan open en bloot zag liggen. Zwijg maar. Die <laughs> had zelfs u van u een apropo gebracht. <laughs> Jongens, ik wist echt niet maar kijken. Wat een stuk, zeg. Krijg de zelfs. Maar jij bent er een en ander gewonnen. Mm. Maar denk je dat haar een man niet zei... Hmm? Annemarie is nog fotomodel geweest. En dat was het. Je kan er je plezier maar mee gehad hebben. Ik had de indruk dat ze het ervoor deed. Ze zal je zwakke plek kennen. Ja, ze hebben iets te verbergen, die twee. Of uh, figuurlijk dan. En hier zijn we met een duvel. Een lekkere kouwe duvel. En een perjeke, Dank als alsjeblieft. En uh, wat zou dat dan wel zijn, Pieter? Uh, wat zou die mevrouw Vrooma met haar verleidelijke rondingen dan wel willen afschermen? Er is van alles wat ik niet kosher vind, Guido. Om een voorbeeld te geven. Er loopt daar een indio rond. Mm -hmm. Idris. Een soort butler. Jong. Goed gebouwd. Vriendelijk. Ja. Ah, dat is interessant. Maar zijn jullie toch eens even serieus. Vind jij normaal dat zo'n huisslaafje, want dat is zij, dat zo iemand de code kent van het inbraakalarm. Van het huis van de vrouwmats? Nee, van de winkel. Nu jij